Um, het is vanavond begint de, de tweede kerstavond en we zitten ook in het midden van Hanukkah. en reist een vraag op wat zijn dat voor twee feestdagen zijn dat twee, twee feestdagen of is het wat is het nou hoe kunnen we daar daar tegenover kijken. Um, we hebben geleerd dat er bestaan allerlei cultureel erfgoeden. Ja, onder andere religieuze of religieën. Zoals we zien. Jodendom, christendom, islam, etc. Dus binnen die traditie. Is, uh, bestaat zo feest als Hanukkah. Dat gebonden is aan bepaalde historische historisch gebeuren en natuurlijk ook veel meer, maar binnen een, is binnen een cultureel of erfgoed, wordt een bepaalde gebeurtenis. Uh, I, uh, dus genomen als basis en daarover spreekt men en dat is, dat wordt gevierd. Zo, so, in dit geval, de Hanukkah is uh, het uiterlijke daarvan van het feest is um, overwinning op die um, veroverers of bezitters die, die dan uh, belemmerde het volk Israël om vrijheid hun geloof uh, uit, uit te oefenen. En dan, dat is dan het eigenlijke vorm. Dan komt er een diepere vorm, dat daar werd gevonden een kanetje met olie, en dat was genoeg voor acht dagen. Een klein iets, en dan werd het voor acht dagen uh, genoeg om licht te geven. Dat is wat, dat is, de, dat is het wonder dat gebeurde op, men ook ziet dat, en moet men zien dat als wonder. Ja, dat is, en veel meer daarover, maar dat is dan in het kort. En, in het christendom dan, ziet men dat, um, en dat is allemaal in dezelfde tijd. Oké, het verschilt soms een paar dagen, maar het is altijd in dezelfde tijd. Merkwaardig genoeg. En, en het christendom ziet daar dat het... Um, het, gebo het geboorte van uh, de verlosser, een kind. En daarmee ook in de diepere zin... Het geboorte van het licht. De geboorte van het licht van de verlossing. Dus wij we zien wel... Algemene... Die... Wat het, wat het gemeenschappelijk is voor beide... Is iets met licht te maken. Die steken lichtjes aan... En de andere steken lichtjes aan. Dat is... Uh, dat maakt het verschil... Naar... Uh, cultureel erfgoed. Dat die, die denken dat dat is die, die, deze voeren de ene die de ene groep die, die Joden zijn, die dan die vieren dan dat overwinning op de Grieken en oké okay, dat is ook een, een diepere en dieper gezin, maar kan je dat ook verder zeggen nou, de klepoet etcetera, maar maar dat is hun erf, erfgoed. En de christenen hebben hun eigen erfgoed. Maar we hadden ook geleerd dat onder, elke, onder alle erfgoeden die daar zijn, en uh, daar ligt de, de algemene mens, de, de mens die uh, vrij, als het ware, is van elk erfgoed, die dat er is. Ja, onder de elke mens, als je komt onder het erfgoed, dan vind je de, de mens, die gehoorzaamt innerlijke, inwendige mens, innerlijke mens, dat die gehoorzaamt aan de wetten van het heelal. En de wetten van het heelal, die passen bij elke mens. Zonder, zonder uitzondering. Dus, wat is dat, als we bekijken dat Beide, deze beide feesten, van, van, vanaf het perspectief van uh, onder de, de onder die erfgoeden, dus daar waar dus de eeuwige wetten van het helaal in de mens uh, werkzaam zijn, dan zien we dat het een en dezelfde, een en dezelfde, een en dezelfde gebeurtenis is. Absoluut, een, absoluut, absoluut hetzelfde. Of dat, die, die noemen ze dat Chanukka, en die noemen dat Kerst, maar het is allemaal hetzelfde. onderaan andere zit het nog dit en nog dat, oftewel en dat en dat. Want, eh, hoe, wat je ook leert, en eh, hoe moet je dan aansteken die Ghanoukia van dat, dat kandelaar van links naar rechts, dus natuurlijk alles zitten, zitten diepe, diepe betekenissen daarop. En um, als men dat niet ziet, dat het, en, dat het, dat het getuigt van een uh, geboorte van het licht, het komen van het licht in de wereld dus ketter, met, met acht dagen daarbij, acht dagen daarbij, is het op de achtste dag, is het besnijdenis. Dan, dan zien we dat het allemaal hetzelfde is. Want ook op de, wat, op de kerst is niets anders dan de geboorte van uh, Yeshua, dat is dan het, wat het lichtketter zal zijn. En acht dagen duurt het. Dus moet je zo tellen, van 24ste avond, vier, van s'avonds begint de dag, s'avonds, kijk, nou kijk nou naar het feest, naar het feest, kerst, het begint s'avonds, zie je, ook de christenen hadden overgenomen dat, dat het s'avonds begint, ook het feest, s'avonds. oké, okay, met de drie sterren, alles ja, klopt dus, ja, dat, maar dat hadden ze hadden ze ook ja, dat zei, s'avonds hadden ze dat ook overgenomen, dus niet omdat het niet iets anders is en als je gaat tellen vanaf 24ste op 25ste één dag 25ste, 26 e tweede dag 26, ja, 26, 27 nog een dag 27, 28, nog een dag, dus als je dat allemaal zo so optelt, dan heb je precies de nacht, de kerst, de, de nacht de, van het Oude Nieuwe, is de nacht van de besnedenis van Yeshua. Precies, acht, de achtste nacht, dus dat is dan de nacht van, van het uh, Oude Nieuwe, dan zie je dat het nieuwe nieuwe ehm um, omwenteling, nieuwe, nieuwe, nieuw leven, etc. Dan komt het op de, vanaf dus de, de eerste, er, eerste 1 januari komt dan de nieuwe ciclus. Nieuwe cyclus. Dus so, dat is allemaal hetzelfde. Dus iemand die, daarom voor mij, iemand vroeg mij, vier je dat? En ik zeg, ik vier natuurlijk. Ik vier dat, ik vier dat omdat dit eh, niet, Kerst en welkerst en, en de gelijkertijd, en gaan ah, elkaar. Dat is voor mij gesmolten in één. Het is allemaal één. Naar erfgoed nog een keer in het meer, in meer uiter, uit, uiterlijke vormen van de menselijke bestaan, zien wij scheidingen verschillen. Maar in het innerlijke is het it precies hetzelfde? Oké. Het is erg belangrijk om dat um, gewoon... Er is val, val, valt veel daarover te hebben, maar ik wil niet over religie hebben, want het is niet mijn, uh, op, mijn niet opdracht wat aan mij gegeven is. Dus ik ga niet... Het. Ik was ook van plan om daarover... Um, ik heb het al alle, alle een beetje zo opgemaakt een beetje zo'n verhaal. Ik wilde ook een artikeltje schrijven zo. Maar dan kwam ik dan zitten uh, voor de computer en dan moet ik altijd bevestiging krijgen van binnen. Dus als ik, niet dat ik wil pushen, moet pushen, maar als ik voel dat ik, dat het vloeiend is, dan, dan gaat het, dan ga ik het wel doen. Als ik het voel dat ik, dat ik moet het, met mijn hoofd iets doen, dan, nee, dan doe ik het niet. meer. heb dat het mijn eigen inbreng breng is, en dan is het net tot niets. Net als een, een, is absoluut niets is. Daarom heb ik het niet gedaan, en dat is ook mijn. Is niet. Maar dat jullie dat begrepen... dat het. Het verschil is alleen maar gradueel, alleen maar in het uiterlijke. Maar, en daarmee, je ziet dat wij alleen maar één geheel hebben, één verlosser hebben, en. Onder elke erfgoed is er een mens die absoluut aan dezelfde, uh, dezelfde wetten van het heelal gehoorzaamt. Alleen van buiten zijn er die, zijn die verschillen. Die uh, moslim en die is dat en die is dat. En zij mogen zijn die verschillen. Ik zeg niet dat het, uh, dit maar. Uh, voor mij is het dat is ik uh, keek in Egypte en ik keek geen mens meer aan in naar zijn uiterlijke uh, erfgoed. Dat is voor mij bestaat gewoon dat niet meer. Ja, nog geen vragen over de ga niet duidelijk. Ja, het is en wat en daarom is het. Geen vragen over die, die verschillen naar, verschillen naar uh, erfgoed, naar verschillende gebruiken, etc. Dat, dat, dat behoort bij een, bij een cultureel erfgoed. Dus je kan dat lezen. Er zijn wel specialisten daarvoor die dan dat bestuderen. Dat is een menselijke uh, interpretatie van iets wat ze dan uh, historisch... Cultureel, verbindend dingen die nationaal, etc. Die mogen, hebben, mogen zijn, maar uh, of zij helpen de mens daadwerkelijk om tot die. Ze kunnen helpen de mens met de identiteit, met alles, maar één ding kunnen ze niet. Ze kunnen geen uh, bevrijding bevrediging verlossing aan de mens brengen. Yeah, Jij kan leren over het over over de kerst, al je leven, wat je wil, diepst, diepst, zal je niet brengen verlossing. Oké, maar dat is toch daarin, we spreken toch over Yeshua, oké, maar de christendom spreekt over Yeshua op een heel andere manier. Er and is wel iets, natuurlijk is er wel wel, wel zeker. Verbondenheid met, het, met de schepper en alles maar. Toch is het een, een vorm van vergoddelijking die niet, die waar zelfs Jezus zo dan versteld van gaan, hoe zij hebben dat uh, opgemaakt dat men kijkt uh, met vererend, en niet zo so dat men ziet Yeshua en in zichzelf. In zijn, in als hoogtepunt. Dus er zijn wel plussen en minussen, verschillende van culturen, maar daar, dat is niet ons ons um, onderwerp. Ons onderwerp is verlossing. Alles wat te maken heeft met het verlossing. En dan, in mijn leven, ja, in, elk, in, in ieders leven. Hoe kom ik dan van een punt A naar een punt B? En waarbij in een punt B voel ik of merk ik dat ik een stukje meer een, een extra bevrediging, verlossing heb ontvangen. Dat is wat. Um, en dat uiteraard daarover spreekt ook uh, veel spreekt Yeshua in, in, de, in de leer over Koninkrijk der hemel. maar ik wil jullie vragen hoe, wat is het kenmerk wat is het, uh, hoe kan je dan meten, wat is de maatstaf dat jij, jij gaat naar, van een punt A naar een punt B dan betekent dat punt B is na het punt A. Duidelijk een andere toestand. Dan een punt A. Hoe kan je dan meten in punt B dat jij bent vooruitgegaan, dat jij dichter bij jouw persoon, persoonlijke bevrediging bent gekomen? We spreken alleen van persoonlijke bevrediging, begrijp je? Het algemene bevrediging dat is de zaak van de cadeaugebouw of van de schepper. Als wij ons persoonlijk bevreden of brengen onszelf dichter bij de bevrediging, dan dat is dan ook onze, uh, ons delta, ons bijdrage ook. Daarmee leveren ook wij ook een bijdrage aan de algemene bevrediging. Maar wij moeten altijd denken, geen comedie spelen, maar denken altijd aan de persoonlijke vervulling. Persoonlijke um, bevrediging. Want dat is alleen daarmee dat is meetbaar. En als je dan zegt, Hé, ik doe voor de wereld en alle andere dingen, dat is wat bijvoorbeeld um, erfgoed dat doet en christenen en bijvoorbeeld, dan zijn allerlei missionarissen, ze gaan overal naartoe anderen helpen, behalve zichzelf. Zichzelf kunnen ze zich niet, niet helpen. Maar anderen denken ze, menen ze dat ze kunnen helpen. Precies hetzelfde is gesteld met Joden. Ja. Dus ze gaan ook overal naartoe om, om iemand te, te helpen of te bekeren, dat weet ik veel, op andere manieren. Niet bekeren, maar toch wel, niet bekeren, maar dan zijn ze eigen, dus de Joden brengen dat tot, tot, tot geloof. Et maar allerlei dingen doen zij. Maar behalve aan zichzelf te werken. En dat is uh, de bedoeling dat om te werken individueel aan jezelf. Als je werkt individueel, dan pas werk je uh, indirect aan de algemene bevrediging. Anders de citra agra goed opletten. De citra agra zegt ons... Doe dat, doe voor de wereld. Ga daar naartoe, ga voor de wereld, ga. Ze doet alles, ze wil alles, uh, ze zet alles op het spel om jou te misleiden. Ja, ga daar naartoe, ga naar die naar congressen, congressen, ga naar die bijeenkomsten, daar de bliederen zingen. en al andere dingen doen en, en, en, met hen samen. Dan, um, Alleluia, et cetera. En jij verliest alleen maar je tijd. Dus werk aan jezelf, elke keer dat jij komt van het punt A naar een punt B, waarbij jij meet, ziet, duidelijk dat in het punt B jij extra iets hebt verkregen, dichter bij, de, bij jouw ver, bevrijding bent gekomen, daarmee moet je weten voor 100% dat jij ook een stukje. Bevrijding hebt gebracht aan de hele wereld. Eerst aan jouw gezin, die dichtbij is natuurlijk, daarmee. En dan naar, een, uh, naar jouw buurt waar je zit. Zo werkt het. En dan naar, een, naar de staat, et cetera, et cetera. Maar dan ook aan de hele wereld. Maar dan wil ik jullie nog een keer vragen, stel ik een vraag. Maar dan probeer ik gewoon te concentreren in Dus, en toestand A. toestand A. En dan kom ik naar een toestand B. Zoals ik dat noem. Punt A. Je komt naar een punt B. Hoe kan ik dan meten dat in een toestand B... Hoe kan ik het zien? Hoe kan ik het... Eh, wat voor maatstaf heb ik dan om... Een eh, gereedschap om te meten dat ik op een, op een toestand B... Op een, dat ik ben vooruitgegaan. Wat is de vooruitgang? De vooruitgang is... Geen andere vooruitgang is niet dat hoe, hoe, hoeveel heb ik geleerd van Kabbala. Niet hoeveel sfeer heb ik nu. Niet, niet hoeveel kennis heb ik nu van de Kabbala. Niet dat is de, de, de, de, de meetgraad of de, de maatstaf. Maar alleen maar in hoeverre ben ik dichter gekomen tot mijn persoonlijke verlossing. Hoe kan ik het meten? Wat denkt u? Wie denkt wat? Hoe kan ik het meten? Maar kort, probeer kort in een paar woorden. Zelfs één woord is genoeg. Maar ik, ik geef ook. Kijk jezelf van buiten. Van buiten kijken. Van buiten. Kijk, van, van buiten ja. ja, ja, ja, ja, ja, moet je goed. Kijk, Oleg zegt, dan moet je je keken naar jezelf van, als het ware, van, van, van, van buiten. Je ja, ja. yes, afstand nemen van jezelf. Het is, ehm, um, kijk hoe kan je dan afstand nemen van jezelf, we hebben altijd zitten we in onze keelie kijk dat zijn al die groepen, moet je goed kijken, de waarheid de, het, kijk in, iemand die in de groep zit die wordt de groep gaat een mens indo indoctrineren, indoctrineren om te zeggen, je moet er van buiten kijken, wat denk je van buiten je moet bekijken in jezelf vanuit een groep, groeps, uh, perspectief van een groep nou, dat is betekend van buiten mijzelf. Ja, in, in het belang van een groep. Begrijp je? Dat is heel iets anders. We hebben geleerd. Mi besari, elkaar, Vanuit mijn vlees zal ik de schepper zien. Niet vanuit, niet vanuit het vlees van een leider van een leider van een of een andere kaalkop. Die dan zit dan zit ergens en die dan zegt iets en dat moet ik dan vanaf zijn. Wie zie, moet ik dan uh, uh, kan ik de schepper zien. Vergeet het maar. Kan je niet zien. De schepper kan je zien, we hebben geleerd alleen via jou soort, mijn vriend. Ja? Dus, van je, dus je kan nooit, nooit uitgaan van jouw kilim. Moet je niet proberen te vluchten van jouw kilim. Als iemand jou vertelt, ja, ik heb mezelf gezien, dat iemand zegt bijvoorbeeld, dat je moet zo zo'n zo geweldige Zeg de ingeving, zoveel, zo, veel, zo, veel, zo geweldig uh, een gebed komen of zo Dan kan je dan zien zichzelf, meditatie. Dat alsof de ziel is, buiten zijn lichaam is uitgetreden. Als iemand zo ziet, dan doet hij alles behalve, behalve uh, verkrijgt hij alles behalve zijn bevrijding. Be Huh? Klinische, dood. klinische dood. Dat zeggen ze, nee, klinische dood betekent niets, dat moet je goed kijken. Dat is, dat is een, een klinische dood, niet, het betekent niet dat zij prachtig het beelden wat zij zien, maar het betekent niet dat zij de schepper kunnen zien. Ze vinden het geweldig, waarom vinden we ze dat geweldig wat zij zien? Omdat zij op dat moment, het lichaam als het ware, eh, functioneert niet. Ja? het leeft maar het functioneert niet wat, wat, wat is dat dan het gevolg dat alles, al al de krachten die stegen op naar een plaats ergens heel hoog in, ho in hun hoofd niet buiten dat schijnt wel dat het, het lijkt aan hen dat het buiten hun hoofd is maar het is alleen maar aan de, uh, in hun hoofd komt dan de krachten allemaal bovenaan aan en naar hun hoofd maar niet verder. En dan maar, het geeft wel een gevoel, alsof, alsof de ziel uitgetrokken is buiten het lichaam. Goed opletten dat dit niet anders is. De mens is de klie is gemaakt als de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de mens. De ziel komt inderdaad, wanneer de mens sterft, de ziel vertrekt. Maar als iemand nog in een in een coma is, of zo. Klinische, klinische dood betekent niet dat zijn ziel verlaat hem. Want de ziel, er zijn de kilim, kilim aanwezig zijn. Het lijkt wel daarop. Maar het is niet, het is ook niet onze bedoeling. Maar het, het geeft wel zo'n een geweldig gevoel. Waarom? Omdat het lichaam dan uh, gaat niet tegenstribbelen. En dat geeft een geweldig natuurlijk gevoel hoe, hoe, hoe, hoe, hoe dat zit in elkaar. Precies net zoals nachts, ja. En dus niet mijn ziel helemaal weg. Nee, in okay, precies. Precies net zoals nachts, heel goed wat je zegt. Want precies klinisch klinische dood is net zoals, net zoals in nachts wat de mens in zijn droom heeft. Of in nachts wanneer hij slaapt dan natuurlijk een stukje als het ware waarneemt de ziel gaat niet uit de ziel kan waarnemen dingen hoog hoog omdat die bevrijd wordt van het lichaam Lichamelijk. de mens ligt slaapt is niet, het, is niet, het is minder dan een klinische dood maar toch wel die slaapt en dan als het ware al die functies worden verminderd, daarom is het men zegt ook dat dit een, een zestigste van het dood zo so, de mens is een zestigste van het toestand van het dood dat betekent een bevrediging, geweldige bevrediging van het lichaam ja, maar het is, het is wel binnen het lichaam, want de mens waarneemt alles vanuit zijn nefes, nefes kan je niet weghalen je? dus dan uh, zijn wel waarnemingsvelden wel, die kan meer waarnemen in het hogere als wij zeggen dat de ziel verlaat s'nachts de mens, bedoelen wij niet dat het verlaat dat die, dat die, dat die het is altijd verbonden met de ziel het verlaat dat die, die heeft waarneming die, die, die als het ware zijn radar de rader die, die, die, die stelt het op, die kan veel hoger uh, opnemen. Uh. Huh? Ja, ja, Oké, okay, naar nou de bron begrijp ik, maar niet. Ja. Uh, bijvoorbeeld in mijn hoofd, en ketter van mijn hoofd en daarna en Precies, dat komt met mijn, uh heer goed. Dat komt erg goed. Dat komt bijvoorbeeld naar jouw ja. en ja. Heel goed, maar dan. Oké, maar dan. Heel goed. Oké, oké, oké. dus altijd vanuit je eigen kilim. Oké, altijd vanuit je eigen kielioen. Maar niet uitgaan van jezelf. Dat is absoluut niet aan de orde van de dag. Oké, oké. Kort, twee woorden. Oké. En nu? En Oh, nu? Oké. Heel goed. En nu, wat is, hoe kan je dan zien, nog een keer, als je van A naar B komt, van één toestand naar een volgende toestand, dat we nu of, of, of drie toestanden later, dat we nu Hoe kan je meten dat? Welk of welk gegeven heb je, uh, is er een gegeven, welk gegeven is er dat jij kan meten dat jij bent vooruitgegaan. En dat kan je ook zien in uh, een van de voornaamste gegevens die Yeshua in de leer van uh, over de koninkrijk der de hemel, wat hij ook zegt, welke, welke eigenschap of welke gegeven. Als nieuwe geboren. Triwel, als nieuwe geboren. Dus nee, maar hoe kan je dan. Oké, okay, okay. dempen. Huh? Ding -dempen. Ding -dempen. Nee, in de, volgende, kijk, in de volgende toestand. Kijk, jij komt in de volgende toestand. Ja, Wat is dan. het verschil? Wat is het verschil? Hoe, hoe moet, je, moet je, hoe kan je dan meten het verschil? Naar welke maatstaf kan je meten het verschil tussen deze, deze, die twee, waarbij met het doel, met het doel, dat, dat het moet jou leiden, de tweede toestand, moet meer dichter bij jouw bevrijding zijn, bij jouw verlossing zijn dan daarvoor. Met het oog op deze doel, op dit doel, met het, doel, ja, met het oog op het doel van jouw bevrijding, hoe weet je dat, hoe kan je dan zien dat de volgende toestand jou meer bevrijding heeft, heeft eh, geleverd dan daarvoor. En je ben, zit vast in de muur. Je, je, komt, je komt tot de einde jou jouw toestand. Nee, wacht, wacht, wacht. Nee, het verschil tussen die twee. Die, het verschil naar, wat, wat is het verschil? Nou, goed kijken. Goed kijken. Jeshua heeft het wel gezegd. zeggen. Ja, zeg eens. Ze. <laughs> wel in kort, in drie delen. <laughs> okay. Als ik zie dat is een bepaalde uh, periode ik minder uh, twijfel heb. Nou, heb je dat, Nee, okay, dat is, is telepathie. Dat is wat Luba <laughs> heeft gezegd. Is niet, ik denk niet dat hij dat zei, dat dat kan, absoluut, <laughs> nou. Kijk, oh, wat staat er hier? Minder? Minder twijfels. Nou, kijk, ik heb het laten zien. Kijk, mijn vrouw heeft het direct gezegd. Als je ziet dat jij minder twijfels heeft, Luba, waar is een chocolade? Geef je haar een chocolaatje, <laughs> <laughs> Ze Zij heeft dat verdiend. Absoluut. Zie je dat? <laughs> dat je minder twijfels hebt. Daar gaat het om. En dan de volgende toestand. De C. Als je komt van B naar C. Dan moet je... Wat, hoe kan je dat meten? Ah, ik voel dat ik minder twijfels heb dan, dan in de toestand B. Dat is iets wat geweldig. Dat is wat meetbaar is. En uiteindelijk, wanneer je komt tot jouw definitieve een absolute bevrediging, dan heb je absoluut geen twijfels. Twijfels komen omdat de strijd is nog gaande tussen het goed en het kwaad in jou. Als in volgende toestand jij een stukje kwaad hebt overwonnen, dan is het dat stukje kwaad is nu geworden tot goed. Dat betekent dat een stukje twijfel, wie heeft jou laten twijfelen? Dat kwaad in jou. Kwaad laat je in jouw twijfels. Het brengt in jouw twijfels op. Als een stukje twijfels, als een stukje kwaad minder is, dan zijn ook geen minder, minder twijfels. En zo gaan we naar het licht. Dat is erg goed, maar dat is, probeer dat steeds toepassen. probeer dat. Natuurlijk komen wel andere twijfels. Maar dan uh, die. Weer moet je die wel ook dienen. Maar, dat is een, maar in, het totaal, in het totale pakket is het altijd minder twijfels moeten zijn dan voorheen. Daar komen andere twijfels die om dunnere kwijt. Dunnere, dunnere twijfels zijn, maar dunner, maar wel, maar wel kwalitatief. Ik bedoel, naar verhoudingen, zijn altijd minder dan daarvoor. Dat is een teken van vooruitgang. En dan ga je ook is ook Met woorden... Dat is precies, dan kan je meer geven dan geven omwille van het geven, maar ook gewoon meer ontvangen omwille van het geven. Ook dat is heel goed, ook dat is, kan je ook zeggen. Maar dat is, kijk, het Octasus heeft ook goed gezegd. Dan het teken ook, het ook, ook een kenmerk is, dat jij in de toestand B kan meer geven dan daarvoor. Ook dat is goed. Maar uh, wij spreken over twijfels omdat beter, niet beter, maar krachtiger is, omdat geven kan ik wel mij een beetje ver, ver, verbeelden dat ik meer kan geven geven eigenlijk moet niet ik, moet niet ik moet bepalen dat ik kan geven maar van boven moet men bepalen of ik geef of niet maar als ik maar aan de mens is gegeven, zo'n criterium criterium ja dat als, ik, als, je, minder, als je minder twijfels krijgt dat betekent dat jij bent vooruitgang. En dat terwijl jij werkt in beide lijnen. Dus niet twijfels, niet hebben omdat de mens naïef is. Ja, door de naïviteit. Door, ja, door een religieuze, Hij zegt, de schepper is er. Oh ja, de schepper is Allah. Of de schepper allemaal is er. Ik heb geen twijfels. Maar dan is het, dan is het domme. Dan zit dan geen twijfels onder het verstand. Dat, is, dat bedoelen we niet. Ja, er is hoeveel mensen die twijfelen niet. Hij twijfelt niet dat, dat, dat, dat straks in de hemel, die krijgt dan zeventig maagden, als die zichzelf opblaast. Ja, dan, dan krijgt hij dan boven in de hemel dan zeventig maagden, dan wordt het hen, hen verteld. Dat als je dat opblaast, yourself, ja, dat, uh, dan krijg je daar in de hemel 70 maagden. Ja, begrijp je, wat heb je met, met, aan de eindje hier, daar heb je niets eraan. Zoals die, zoals die... De, de, de, de, de, de, Cabaretier, herinner je dat? Een Marokkaanse cabaretier heeft dat ook zo gezegd. Hij, was een, was een, hij zegt, uh, wat heb ik aan, aan 70 machten? Ik, ik zou beter hebben aan 70 hoeren dan aan 70 machten. Ze weten wat ik lekker vind. Hmm. Nee? Dat is, maar betekent dat, wat betekent dat? De hele bedoeling is om... om... Uh, geen twijfels, minder twijfels te hebben. Wat maar hun twijfels... als hij geen twijfels heeft om... Uh, om, om iets doms te doen, ja? om wat men op hem oplegt te doen. Zichzelf opblazen omwille van wat. Er is nooit een. Uh, een, een er, er, er, je kan het nooit rechtvaardigen. Uh, elke daad, heroïsche daad, uh, welke de mens zou kunnen doen, anders dan. Het ware heroïsme en ware hoe zeg het, braafheid, ware echte braafheid is wanneer de mens een heroïsche daad doet ten aanzien van zin. eigen kilim, wanneer jij heroïsche daad doet, overwint een stukje van kwaad in jezelf. Maar als iemand zoiets doet, welke daad dan ook, buiten zijn eigen kilim, het is geen heldendaad. Het is, uh, daarom. Alles wat onder het verstand is, geen twijfel onder het verstand is, uh, leidt niet naar de bevrijding. Je? Dus wat, hem, wat men hem ook belooft, is allemaal leugen. Of de zeventig maagden, of de, de, de toekomstige wereld, de allerlei, allerlei woorden, men, men belooft hen. Uh, welke, elke erfgoed belooft iets anders begrijpen, afhankelijk van de, eh, mede, afhankelijk van wat de waarden zijn van dat volk, Begrijp je? dan zegt men dit, of jij zal dit ontvangen, zal je dat ontvangen, voor, eh, dat is dan onder het verstand, dus nog een keer, twijfels van iemand die onder het verstand geen twijfels heeft, dat zijn geen, dat is geen, dat is geen teken van vooruitgang. Als iemand vandaag nog... Uh, een beetje... Uh, iemand die onder het verstand werkt... en vandaag is hij... in een toestand A... heb je nog misschien wel een beetje twijfels. Zal ik... zal ik mij opblazen of niet? En dan in de volgende toestand... voel toch toestand B... zegt hij, nou ik heb geen twijfels meer. Hij wil zichzelf opblazen om... nou... dan... het is geen... Geen eh, maatstaf om te meten. Maatstaf om, alleen, uh, dat je minder twijfels heeft, kan je alleen maar toegepast, alleen toegepast worden, wanneer je werkt in twee lijnen. In religie bijvoorbeeld, is niet absoluut geen maatstaf. Of welke religie dan ook. Wie om Christendom er niet toe? Als iemand daar geen twijfels heeft, ik heb geen twijfels, als als Shem, dat, 0,0, wat betekent dat? Wat kan je daarmee doen? alleen in twee lijnen, wanneer twee lenen, wanneer jouw verstand zegt, nee, maar dat is niet zo. Jouw verstand brengt jouw twijfels bij. Altijd, de hele, ons verstand is geweldig van boven aan ons gegeven, om ons twijfels bij te brengen. Waarom? Wij moeten overwinnen. Want zelom zelfs eigenlijk zei Elohim, asem, asem heeft gemaakt, de ene tegenover de ander. Anders, hoe zouden we er weer vooruit gaan? Anders zou dat ja, anders zou dan het volk zeggen, nee, we hebben genoeg, genoeg, we geven al aan de schepper. Waarom hij, werd, de, werd het Joodse volk eh, in 70 man Jacob en zijn familie gebracht naar Egypte? Ja, want ze waren, ze waren, ja, ja. ze hadden had geloof, ze hadden gezegd, oké, okay, wij geven aan de schepper genoeg, waarom moeten we nog naar Egypte gaan? Maar zij moesten wel naar Egypte gaan, waarom? Om twijfels te krijgen, om de hele, de hele gamma aan innerlijke krachten in zichzelf te gaan ervaren. Maar wij zijn goed, het is niet nood aan de nee. het is niet dat ik jullie wil, wil dat jullie goed zijn, ik wil dat jullie beide kanten van jullie gebruiken, en boven de gazé en onder de gazé. Dus daar moesten ze naar Egypte gaan. Alleen goederen zijn niet genoeg. Ze waren erg goed. Ze waren goedaardig. Dus ze kwamen naar Egypte. Ze waren net zoals. Uh, uh, erg altruïstisch in hun woorden. Uh, eenvoudig. En uh, eenvoudige herders. We waren ze. Dus ook de mentaliteit van herders. Maar het was niet genoeg. Hoe kan je dan van dat volk, van de eenvoudige herders. Uh, een onsterfelijk volk maken. Net zoals de schepper onsterfelijk is, wilde hij ook zo'n volk te maken onsterfelijk, opdat in elke generatie, en hij heeft hem ook hen, uh, over de hele wereld uh, uh, uh, uh, verstrooid, juist om elke, gener in elke generatie te helpen, ook bij de niet-joden, de vonken van het helige eruit laten komen. Dat was de hele, de hele bedoeling. En niet dat wij zijn uh, nationaal. Ons lekker bezighouden. Wij zijn zo goed. en zo. Daarom alleen wanneer de twee lijnen zijn. En die tweede de linker. Altijd brengt ons nieuwere twijfels bij. En ik moet het overwinnen. En de volgende keer, de volgende keer sta ik op weer. En moet ik weer overwinnen. En als ik dan in de volgende toestand. Voel, je weet. En dat is iets wat meetbaar Dan kan je zien dat ik heb minder twijfels. Dan betekent dat ik ben vooruit gegaan. je krijgt nu een front voor werk. Precies, dat is dat. Dat heb ik gezegd. Je krijgt nu een front voor je werk. Ja, dus dat is. Nee, nee, Kort, kort, kort. Nee, nee, nee. Binnen jezelf. Alles binnen jezelf moet het werken. heb niet. Sorry. Maar dan ben je ook trouw aan de schepper, en dan ah. leef je ook in waarheid. Dan. dan ben je trouw aan de schepper, en dan leef je ook in waarheid. Ja, dat Als twijfel minder wordt. Precies, want ja. minder twijfels betekent dat jij dichter bij het licht komt. Ja. Ja. Dus dan, heb je, dan betekent dat jij jouw kilim, jouw eigen kilim, heb je meer uitgewerkt. Ja. Daar gaat het om. Hebben meer jezelf gecorrigeerd. Laat je corrigeren jezelf. Nou, dat is duidelijk uh, wat dat betreft, wat met die twijfels. En mm -hmm. mm -hmm. dat is het probleem nummer één bij de mensen hier in uh, nou, ik zou zeggen in het Westen, wij zitten hier in het Westen, in Nederland, dus daar moeten we ook hierover hebben. En als je neemt bijvoorbeeld uh, als je neemt Oosterlingen. Uh, ja. Dan, het schijnt, het schijnt wel dat zij dat niet hebben. Als je neemt bijvoorbeeld, uh, ik wil niet bij naam noemen, maar overal, neem je Chinezen, andere Oosterlingen, dan vind je bij hen weinig twijfels. Erg diep, en, want, en betekent, waarom? wat betekent dat? Het betekent alleen maar één lijn. Ook natuurlijk, alles, altijd bestaan die twee lijnen, maar het is op hun cultuur, hun erfgoed is zodanig gemaakt dat, het, dat de linkerlijn, wat wij noemen de, die, waar al die twijfels komen, is onderdrukt. Met al die eeuwen, duizenden jaren is het onderdrukt op de manier dat het, dat het plat, hebben ze dat platgelegd in hun cultureel erfgoed. Begrijp je? Dat kan je ook in Afrika zien. Ook. Geen twijfels. Ja, zo'n toestand. Ja, dat is een ellendig toestand. Maar het is net of hij zegt. Net of hij daarmee akkoord gaat. Net of dat het voor hem vanzelfsprekend heet. Hij weet niet anders. En geen twijfels over dat. Natuurlijk komt steeds meer. Wie man, iemand hoe meer je bent de mens. Uh, hoe ontwikkelder de mens wordt. Des te meer twijfels komen in hem. En dat is heel goed erg goed, die twijfels. Maar, je moet steeds met die twijfels uh, betekent kijk, twijfels moeten komen niet van het buitenwereld, de buitenwereld. Die twijfels moeten altijd komen van jou. De twijfels, dat is dan van jouw ego, die moet je steeds boven het water brengen. Niet iets van buiten, van buiten iets, twijfels, alles. Als je dan jouw innerlijke twijfels uh, op, naar het licht brengt, dan zal je zien dat er buiten jou absoluut, jij zal geen twijfels voelen in de buitenwereld wat bij jou allemaal is. Kijk nou naar Jeshua. Het was een verschrikkelijk, een van de, waarschijnlijk de verschrikkelijkste tijd van alle tijden toen hij leefde. Dat al die Romeinen, Romeinen daar, wat hadden ze, bloedige uh, taferelen, wat hadden ze daar allemaal, verschrikkingen. Die hoe ze, wat ze hadden daar aangericht in de Judea in, de hele, in het hele land Israël heb je een klacht van hem ge, gehoord geen enkel klacht hij al zijn klachten gingen naar de fariseeën en Sadduceeën. ja, naar hen had hij geklacht dat Pilatus hem had laten en, weet het, dat Pilatus een uh, ja, en die Romeinen Romeinse leger weet ik veel daar, eh, dat zij hadden hem eh, eh, vermoord had je geklacht tegen Romeinen? Nee hij had gezegd niet zij zullen schuld dragen, wie? zij die hebben mij die de kennis in, de ha in thuis hadden, die hebben mij zij die hebben mij aangegeven overgegeven aan die, aan die Romeinen. Zij zullen de schuld, de schuld dragen. Ja. En dat eeuwige schuld. Zal die, zullen ze dragen. Ja. Hun kinderen. Hun kinderen van hun kinderen. Zullen daar, zullen daar boeten. Dat die, had hij gezegd. Maar had hij nooit gezegd iets dat over de Romeinen. Dat zij, dat zij die verschrikkingen. Dat Romeinen hadden. Romeinen waren... Dus iets van wat buiten de mens was, dat dit schuldig was. Romeinen hadden hun, hun, hun werk gedaan uh, omdat, omdat de Joden waren in de toestand verkeerde van, de, van een verschrikkelijke uh, uh, russen en uh, zonde en alles behalve het goddelijke. Alles behalve het naleven van de Torah. Daarom kwamen de Romeinen, hebben ze allemaal dat... Uh, alles platgelegd. Masada. Is dat een heroïsche, heroïsche gebeurtenis, weet je wat een Masada is? Dus een grote... Een masada is een, een, een, een laatste... Een laatste... Een grote bolwerk... Uh, in, in, ergens op een berg... waar uh, zo'n duizend mensen waren nog aan het... Uh, facet hadden geboden. En zelfs een grote... Zelfs een grote grote Torah geleerde, was daar een van de grootste. Ook hij had geloofd dat het ook, dat, dat de Mashiach daar was, dat het, dat het rechtvaardig strijd was met de, met de Romeinen. Omdat religie kan niet zien dingen die onder ogen zien wat er is. Alles zit binnen de mens. En religie ziet dingen van buiten de mens. Ze denken nou, dat zijn de Grieken die ...in de Hanukkah, zoals men dat... De, ...dat de Grieken, die, die zijn daar... ...schuldig daarvan. Oké, okay, die dus, die was... ...Syriër was, was, was een... Uh, ...daar, dus die... ...die, die had natuurlijk een verschrikkelijke dingen... ...die had gezegd, geen, geen... ...geen dit, geen dat. Dus de Joden mochten, mochten dan geen besnijdenis doen. Alle andere dingen. Torah mochten mocht... ...want dat is al gevolg van iets. Het is niet uh, de reden daarvan. Dus dan kom je in verzet, natuurlijk, het heroische daad, Hanuka maar dan wat daarna? Daarna gingen ze weer tekeer, en dan werden ze, werden ze door een andere uh, overmeesterd. Het is, het is op die manier, historisch kan men niet komen tot de bevrijding. Bevrijding kan men komen alleen van binnen. En dan, stap voor stap, op die manier, uh, en ook wanneer de leiders, wanneer het land leeft, um, naar behoren, dit land, Israël, moet altijd leven, naar, een, naar, een, naar de wetten van het hele land. Dan zou niemand het hen aanraken. Kijk, Alexander de Grote. Hij had alles veroverd. Hij kwam daar naartoe. Hij kon het platleggen, het hele, het hele land. Hij ja, legde altijd alles plat. Of als men, hij wilde ook, ja, ook dat uh, Hellenisme heeft hij ook overal in de wereld gebracht. En hij kwam daar naar Israël. En toen hadden ze goede leiders, ja, uh, wijze leiders. En die kwamen in witte, witte, witte buiten de stad hem tegemoet. En ze lieten, zij begrepen toen dat dit van boven, van, van de hand van. van van, van Hashem komt het. Zoiets so om iemand veroverer komt. Want Alexander de Grote. Die bracht het, met al die verwoestingen. Bracht die eh, een stukje beschaving aan volken. Dat was van boven. Hoe dan ook. Nou ze, moesten, ze hadden het aanvaard. En Alexander die draaide om. En natuurlijk zette ze daar, moesten ze dan. Belasting betalen, zoals men dat noemt. Dat is, dat is normaal, maar dan heeft het, het volk normaal, hij is veroverd. Maar het volk, heeft die, het land heeft je bespaard. Nou, dat zou precies zo kunnen zijn in de tijd van Romeinen, toen Yeshua was. was niet meer mogelijk. Het was zo verrot al, het hele systeem daar. Dat ze konden zich niet, doen, uh, op geen andere manier konden ze zich op die manier handhaven. Want ook de Romeinen zou, zou, het, zou hen niet, uh, uh, hun steden en uh, hun, hun volken zouden ze ook niet uh, kapotmaken, als ze zouden gewoon aanvaarden uiterlijk, aanvaarden de, de overmacht van de, van de noem wat, wat is er? Jeshua heeft geen, geen woord daarmee gerept. Dat wij moeten in opstand komen. Op opstand tegen de Romeinen. Terwijl al die, die rabbies die hebben dat allemaal gewoon ingefluisterd. Aan het volk en meededen. Terwijl uh, we zien het wel bijvoorbeeld. Uh, uh, die uh, Jeremia. Jeremia's. Ja Jeremia. Jeremiaal. Wat hadden ze met hem gedaan? Hij ook had ook gezegd, gezegd: niet gaan, niet geen uh, verzet bieden tegen hen. Het volk, het volk is niet nationaal volk, joods volk, begrijp je? Zij moeten wel dingen doen, Ze moeten wel hun, uh, maar in, ze moeten wel verdedigen hun land. Maar als er komt zoiets overweldigends, dat, en ze konden dat gewoon met door het geloof in Hashem zouden zij de innerlijke verbondenheid van met Hashem ver, uh, verkiezen boven de nationale, uh, nationale interesse. Dat is uh, dus we zien wel dat uh, dat zelfs in de tijd van zo'n geweldige uh, bloedige periode van verschrikkingen. Jezus had geen twijfels aan het rechtvaardige bestuur van Hashem. En juist, en de, en juist in die periode, juist in dat zo'n zo, zo verschrikking, periode van verschrikking, kwam de leer over het Koninkrijk der hemel. Want anders zouden men dat niet aanvaarden. Maar juist in die periode, in de periode van de verschrikking, in de periode, periode waar geen hoop meer was bij het volk, geen, voor geen hoop was meer, ja. dan in, juist in, op die, in die periode kwam dan die, deze leer naar uh, daalde af, deze leer over het koninkrijk daarin. En niet in de tijd van wanneer het uh, wilde en pracht was, want dan zou niemand daar naar luisteren. Okay. En dat was goed, dat was. Uh, um, dat is over de twijfels. Zie, dat, dat geen twijfels. En, en ook in zijn leer zegt hij, geen twijfels. Als, jullie geen, als, als je geen twijfel zou hebben, dan zou jij tegen de berg kunnen zeggen, ga, en, en die zou weg. Zo so is het, dat werkelijk, zo so is de berg in het, de mens. En het leven is ook in de mens. Al die twijfels die de mens heeft, zijn, eh, brengen hem dood, als de mens volgt die twijfels. De twijfels zijn gegeven, jij moet ze overwinnen telkens overwinnen. Hoe kan dat? Nee, jij overwint ze. De, daar moet je de kracht, dus door die twee lenen rechts en links. Door die twee moet je dan komen tot het, de vermindering van twijfels. Dat is dus de, een kenmerk van de vooruitgang. En dat is wat ik altijd, ook hier en toen ik naar Nederland kwam ook, ik zocht zo iemand. Ik zocht onder Rabbis, ja? onder Rabbijnen. Zocht ik iemand die geen twijfel zou hebben? Want hoe of minder of geen twijfel zou hebben? Ik kon nergens vinden. Want als iemand geen twijfels heeft, maar dan productief. In de zin van dat hij de Jeets de slechte neiging, heeft hij al laten getransformeerd in het goede. Ja? Om te laten werken. Uh, omwille van het geven. Kon ik nergens vinden. Nou, als je ziet dat iemand twijfels, niet alleen heeft, maar de twijfels niet overwint, wat kan je bij hem leren? En daarom waren ze allemaal versteld, toen ze hoorden Yeshua zonder enige twijfel hebben over, over de schepper en over het koninkrijk der hemel en over het feit dat hij de zoon van Hashem is, want de zoon betekent, de zoon van Hashem betekent dat hij geen twijfels had. Want dat, is, dat was de, het teken van zijn heiligheid. Het teken van de heiligheid is, goed opletten, dat de mens geen twijfels heeft. Want twijfels betekent kwaad, onverwerkte kwaad in de mens. Dus als iemand geen twijfels heeft, natuurlijk boven het verstand, niet onder het verstand. Ja, gewoon een geloof, dom geloof, gewoon onder het verstand. Geen religieus verstand. Maar een verstand, en geen, maar een eide toestel waarbij twee krachten zijn. En de, de mens uh, overwint zijn kwaad, boven, ja, brengt zijn kwaad naar het licht. Dan, dat is een teken van heilig. Precies, precies. Dat is steeds gamzet of, steeds gamzet of. Maar, op, op, maar niet alleen gamzet of, alleen onder het verstand. Nee. Maar boven het verstand. Waarbij, kijk, iemand kan zeggen, kijk bijvoorbeeld, iemand kan zeggen, gamzet of, ook dat is goed. Waarbij die alleen maar, alleen maar het goede kiest. Maar dat, maar dat, maar dat onder, het, onder de gazé, de kelim de kabbalah, die zegt nou, daar is duivel. Daar ga ik niet mee werken. Nou, dat, dan, dan helpt het hem niet. Wat je ook zegt, dan, dan zegt hij, dan kan ze het of en zal hem niet helpen. Maar dat is dan de uh, wishful thinking. Maar als iemand werkt met beide neigingen, goede en kwade. En dan zeg je dan, wanneer die, wanneer die onreine krachten, dat zijn de twijfels, de twijfels. Het product van onreine krachten zijn twijfels. Wanneer zij komen bij de mens, met vragen van, wat is jou, wat is het werk wat jij doet? En wie is Hashem, dat ik naar hem moest luisteren, moest, moet luisteren? Dus de, de, de vraag van Farao. Nou, en dan jij zegt, jij gaat het overwinnen. Dat betekent dat jij komt dichter, dat jij komt, dat jij verkrijgt daardoor een stukje heiligheid. Dat is heiligheid. Heiligheid betekent geven. De wens om te geven, dat is heilig. Dus, dus twijfels, nog een keer, de twijfels. is een bijzonder belangrijk criterium. om te zien aan de twijfels. of je vooruit gaat of niet. En niemand hoeft te zeggen of je vooruit ging of niet. Ik bijvoorbeeld, als iemand. Uh, als ik of er iemand iemand bijvoorbeeld een mailtje geef mee of iets anders of een gesprekje heb ik. Altijd let ik op daarop op, dit, op, de, op deze kwestie. Als ik zie dat die vertwijfeld is, ja, en dat hoef je niet lang te, te hebben met iemand, dan zie je nou die is ver weg. En als die vertwijfeld is en die ziet niet, zoekt niet naar de weg om uit te komen, om uit de twijfels eruit te komen, maar weer op die twijfels weer nog andere twijfels komen, dan weer andere twijfels komen, dan, dan valt dit niet te praten. Ja. Heb je dit Heb je die twijfels? Geef niet. Probeer die, die twijfels bij jezelf te, te hebben, maar naar buiten, boven, boven je overstand accepteer dat. Dan, kom je, dan komt alles in een ander van de mens, behalve de acceptatie. Wie moet het accepteren? Jij moet het accepteren. Als je accepteert, alles ontvang je. Alles, mijn vrienden, alles ontvang je. Het is niet, uh, het is niet, uh, Hashem heeft geen, maakt geen verschil. Kijk niet naar, de, naar het gezicht van de mens. Kijk niet naar, naar, de, naar, de, naar de oorsprong, kijk niet naar de familie, kijk niet naar uh, of een, van een goede familie uitgekomen was, of een slechte familie, of een iemand rijk of dat. Kijk nou waar Jezus was geboren, in de absolute armoede. Ja, betekent uh, niet eens een plaats hadden zij om hem ergens uh, in een herberg te laten... Uh, Blaten, dat, op, het, op de wereld te komen. Dat is absolute armoede. Zo heeft dus Hashem ons laten zien dat op die manier uh, in de absolute uh, de toestand waar zo absoluut geen, waar geen hoop zou, zou men verwachten dat daar komt, daaruit komt de hoogste hoop en de hoogste verlossing. En dat is precies hetzelfde met ons werkt. Het. Als je jezelf, hoe lager je jezelf, dat is ook wat Hashem laat zien, hoe lager je jezelf kan van binnen voor jezelf opstellen, des te hoger Hashem zal jou doen opstijgen. Des te hoger, begrijp je, hoger betekent min, hoger, hoe hoger, hoe minder twijfels. Nou, minder twijfels, weet je wat het is? Om te leven bijna zonder twijfels. Ik zeg het want ik weet niet wat het zonder twijfels is. betekent Absoluut, dat is alleen, wie weet het. Maar minder twijfels hebben. Dat is iets wat jij kan zien. Dat wat vroeger had ik zoveel, die twijfels. Maar nu, denk niet dat, het, dat jij daardoor van binnen zo'n uh, gevoel van nirvana kreeg. Nee, absoluut niet. Maar het is wel, het is... Ja, dan heb je pijn en van alles. Maar of je pijn hebt, of je pijn hebt, of jij, je... kijk, of je pijnen hebt, of jij het lekker vindt, wat doet erin toe? Of je pijnen hebt, of je het lekker vindt, jij accepteert dat. En dat betekent boven de twijfels uitkomen. Begrijp je dat? Dus niet dat jij door, dat jij, kijk, laten we zeggen dat jij komt van A naar B en van B naar C en zo kom je tot de, tot de Z. Nou, niet tot de Z, maar bijna tot de Z, Misschien tot de Z kom je. Tot de zet. Nou, maar dan... Ja, en telkens heb je een stukje minder twijfels. Wat betekent dat? Denk je dat jij, als je komt daar, bijvoorbeeld naar een, de letter P, dat jij al verlost, dat jij al geen pijnen zou hebben. Maar, jij zal, maar de pijnen zou jou lief zijn. Want jij zal weten dat jij zal dienen, Hashem dienen. Jij zal accepteren zowel... Wanneer je heerlijk jezelf voelt, zoals in deze dagen, zoals nu, als in de moeilijke, moeilijkste periode. Kijk nou wat het veranderd is. Ik had het gevoel van gisteren, gisterenavond. En straks spreken we nog even